1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Amsterdamse wethouder wil tweede kerstdag afschaffen. Metrostaking in Londen treft kerstchoppers en ophef over toespraak koning Albert. Eerst zonnige periode, een enkele bui, maar later vanmiddag en vanavond van het zuidwesten uit regen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 7 graden in het noorden tot 10 in het zuiden. Morgen wisselen bewolkt, periode met regen en de maxima komen uit rond een graad of 8. Zullen we tweede kerstdag en paasdag en pinksterdag gewoon afschaffen en als reguliere vrije dagen teruggeven? Dat twittert Amsterdamse VVD-wethouder Erik van den Burg. Nou, we willen eens even horen wat hij erover te zeggen heeft. Meneer van den Burg, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom wilt u van tweede kerstdag af? Nou ja, wat ik zeg is, van, geef dat als verplichte vrije dagen... terug aan de mensen in de vorm van reguliere vrije dagen. Mensen die dan heel veel hebben met tweede kerstdag... die kunnen dan zeggen, ik neem het alsnog op... en misschien koppelen ze dan wel tweede paasdag en tweede Pinksterdag die dagen die het oplevert, nog aan de kerstperiode. En mensen die minder hebben met uh, tweede kerstdag... of tweede Pinksterdag of tweede paasdag... die nemen het op een ander moment op... Meer keuzevrijheid en goed voor de economie. Waar zit hem dat goede voor de economie in? Nou ja, wat je nu ziet is dat uh, op Tweede Pinksterdag op Tweede Paasdag de hele uh, Nederlandse economie ongeveer stil ligt. Met uitzondering van de Meubelboulevard, met iedereen dan vrij is. Op het moment dat de een zegt: ik neem het op op Tweede Pinksterdag, maar de ander zegt: ik neem het op op 10 juli. Dan zul je dus zien dat het de economie stimuleert, want dan bedrijven veel minder dicht zijn. En het gaat er voor mij vooral om om mensen keuzevrijheid te geven. Sommige mensen vieren kerst. Veel mensen vieren kerst, maar zeggen bijvoorbeeld: Ik vind dan kerstavond belangrijk. Dus ik ben liever op de dag voor kerstvrij dan tweede kerstdag. Een ander zegt: Ik neem het liever op in de zomer of in de herfstvakantie. Ja, is dat een, een plan wat, u, uh, wat steun heeft binnen uw partij? Nee, nou, dat is niet iets wat uh, binnen mijn partij het partijstandpunt is. Het is iets wat ik vind en waar ik graag met mensen het gesprek over aanga. Of via u of via internet. U kan ook zeggen, u heeft gewoon een hekel aan tweede kerstdag. Nee hoor, ik heb helemaal niet een hekel aan tweede kerstdag. Ik uh, geniet van mijn vrije dag. En ik vind dat iedereen ook de keuze moet hebben om die vrije dag op te nemen. Maar mensen die zeggen, ik neem het liever op een ander moment op, die moeten dat ook kunnen doen. Ja, wat doet u op tweede kerstdag trouwens? Ik zelf uh, heb net uh, lekker zitten lezen en uh, heb geniet van een vrije dag. Nou, geniet er verder van. Dank u wel dat u even aan de lijn wilde komen, meneer Van den Burg. Tot ziens. Dan naar Londen, want honderden medewerkers van de ondergrondse in uh, Londen zijn in staking. Er rijden bijna geen metro's. Af en toe komt er nog eens eentje langs, maar het is allemaal heel onhandig. Want in Londen is vandaag op die tweede kerstdag traditioneel uh, het begin van de uitverkoop. Correspondent Arjen van der Horst, waarom zijn ze in staking, die metro-medewerkers? Ja, zoals zo vaak bij dit soort conflicten draait dit om geld. Uh, machinisten eisen dat ze op nationale feestdagen... zoals tweede kerstdag uh, extra betaald krijgen. Ze willen 250 pond meer. Dat is ruim 300 euro. Ja, en dat vindt de werkgever veel te veel. Dit is een van de langslopende arbeidsconflicten in Groot-Brittannië. Een geschil dat teruggaat tot 1992. En al jaren komen ze er zo niet uit. Het is ook al de derde op één volgende keer... het derde op één volgende jaar dat de Londense metro op tweede kerstdag plat ligt door een staking. Ook nu weer lijkt er geen enkele beweging te zitten in de onderhandelingen. En dus dit conflict is nog lang niet voorbij. Het dreigt ook een soort traditie te worden. Dus als ik jou zo hoor, wat is, ja. uh, wat is het beeld een beetje op straat en onder de straat? Um, valt wel mee met de chaos. Ik, ik reed vanmorgen door de stad, toen was het nog heel rustig, maar de drukte die wordt ook meestal wel in de middag uh, verwacht als de mensen een beetje een kater hebben uitgeslapen want er wordt ook veel gedronken natuurlijk op eerste kerstdag. Uh, er worden extra bussen ingezet om de mensen alsnog bij de winkels te krijgen. De gemeente heeft ook besloten dat parkeren in Westminster, uh, dat is het stadsdeel in het centrum van Londen, dat dat vandaag gratis is. Uh, het is normaal heel duur en zo hopen ze dat alsnog veel mensen naar de stad komen, maar dan met de auto. Je moet je voorstellen dat de Tweede Kerstdag... traditioneel de Britten op koopjesjacht gaan. 4 miljoen mensen worden op straat verwacht. Een groot deel daarvan in Londen. Dus voor de detailhandel is dit een hele belangrijke dag. En vandaar dat de overheid er alles aan doet... om de mensen alsnog in Londen te krijgen. Uh, de staking, het valt dus wel mee qua chaos... Toch heeft het wel degelijk een impact, hoor. Op tweede kerstdag wordt er ook traditioneel gevoetbald in de competitie. En de Londense club Arsenal heeft vanwege die staking... Uh, de Stadsdarby tegen West Ham afgelast. Dat staat genoteerd correspondent Arjen van der Horst in Londen. Het uitlekken van de kersttoespraak van koningin Beatrix... heeft helemaal niks uitgemaakt voor de kijkcijfers op televisie. Ruim 1,1 miljoen mensen keken naar die toespraak op Nederland 1 en op Nederland 2... René van Damme, kijkcijferexpert bij de publieke omroep... over de kijkcijfers op die zenders. Uh, via Nederland 1 keken kwart miljoen mensen, 766.000. En dan keken er ook nog eens ruim 300.000 via Nederland 2. En dat is opgeteld. Dus uh, uh, het, het, het, opgeteld komt het boven de 1,1 miljoen uit, 780.000 en 360.000. En dan zijn er ook nog herhalingen geweest. Uh, herhaling, hoe, hoe is die uitzending bekeken? Uh, de herhaling was dit jaar op een gunstig tijdstip na het zes uur journaal en er keken ook nog eens 640.000 mensen naar en dat was een jaar geleden maar 300.000. Ja, dus dat is allemaal veel beter bekeken dan we eerst eigenlijk dachten, hè? want er kwamen hele verkeerde cijfers naar buiten op de ja, een of andere ik manier. Ik heb vanmorgen even toen ik de radio uh, hoorde, want uh, de, die cijfers konden volgens mij niet kloppen. Maar uh, ja, er, er is iemand geweest die heeft de cijfers van vorig jaar uh, wel opgeteld van twee zenders bij elkaar en dit jaar niet. Uh, ja, dan kom je op een uh, raar verschil uit. Maar... Gelukkig kloppen deze cijfers nu allemaal. Nou, heel gelukkig. Um, we zijn weer helemaal <laughs> in balans, zou ik maar zeggen. Wat was eigenlijk het meest bekeken programma op Eerste Kerstdag? Het uh, was gisteravond het 8 uur journaal op Nederland 1 met bijna 1,4 miljoen kijkers. En op de tweede plek stond uh, André Rieu uh -huh. met een uh, muziekprogramma, ik geloof vanuit zijn eigen huis. Uh, of in elk geval vanuit Maastricht. En daar keken 1,3 miljoen mensen naar en opvallend is er op de derde plek... Een film stond, die is al meer dan 20 jaar oud. Die is al tientallen keren uitgezonden op de Nederlandse televisie. En dat was de kerstfilm Home Alone. En daar keken bijna 1,3 miljoen mensen naar. De cijfers kwamen van René van Dammen, kijkcijfer expert. In België is kritiek op de jaarlijkse kersttoespraak van koning Albert. Koning Albert waarschuwde maandag expliciet voor populisme... en hij verwees naar de rampzalige gevolgen in de jaren dertig. Tijdens de crisis in die jaren kwam het nazisme op. Altijd zoeken ze zondebokken. Ofwel het zijn de vreemdelingen ofwel landgenoten uit een ander landsdeel... constateerde de koning. En daarmee verwees hij volgens Belgische media... impliciet naar de partij N-VA van voorman Bart de Wever. De Wever zegt dat hij zich niet in de speech herkent. Volgens premier Di Rupo verwees koning Albert naar historische gebeurtenissen. die niet hebben bijgedragen om oplossingen te vinden. En Di Rupo zegt ook hij heeft geen enkele partij bij naam genoemd. Di Rupo benadrukt dat het een toespraak van de koning was. en niet van de premier of van het kabinet. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Het Russische parlement heeft ingestemd met een omstreden adoptiewet. Daardoor mogen de Amerikanen geen Russische kinderen meer adopteren. De Duma was al akkoord en nu heeft ook de federatieraad ermee ingestemd. Die wet is een vergelding voor Amerikaanse maatregelen tegen Russen... die verdacht worden van mensenrechten schendingen. De wet is omstreden. Het verbod ontneemt Russische kinderen de kans op een beter leven in Amerika, zo vinden tegenstanders. De wet is genoemd naar Dima Yakovlev, een Russisch jongetje dat omkwam in de VS. nadat zijn vader hem had achtergelaten in een auto die in de brandende zon stond. President Poetin moet trouwens die wet nog ondertekenen. De Spaanse politie heeft met de inbeslagname van 11 ton hash, een grote drugsorganisatie, ontmanteld. Het grootste deel van de drugs werd gevonden in een loods in Toledo.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 Het hoofd van de Syrische militaire politie heeft zich aangesloten bij de oppositie tegen president Assad. Via de Arabische zender Al Arabiya zegt generaal Yassem Al-Shalal dat hij afstand neemt van het Syrische leger, omdat dat de bevolking niet langer beschermt. Het leger is alleen nog maar bezig met moord en vernietiging, al dus Yassem. Die houdt zich naar eigen zeggen nu op bij de Turk-Syrische grens. Sinds het begin van de opstand in Syrië, in maart 2011, zijn er al tientallen generaals overgelopen. Yassem bekleden een van de hoogste posten in het leger. Het woudagemaal in Lemmer trekt ook vandaag veel bekijks. Er staat een wachtrij van ongeveer twee uur voor het ruim 90 jaar oude stoomgemaal. Dat voor het eerst sinds januari weer in werking is gesteld. Gisteren hebben ruim 2200 bezoekers een rondleiding gehad, is de schatting van de directeur. Het Waterschap Friesland zet het Antieke Gemaal Maandag aan om overtollig water naar het IJsselmeer te pompen. De waterstand in de Nederlandse rivier is hoog. Door regen in Duitsland en Zwitserland en ook door de regen hier. En normaal gesproken wordt het overtollige water in de polders uh, geloosd, maar daar staat ook te veel water. Het Ouder Gemaal is het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld. En het blijft vermoedelijk tot morgen in werking. Het is 10 minuten over 1, hier zijn nog een keer de headlines. In Londen ligt het metroverkeer plat door een staking... en dat is een tegenvaller voor al die mensen die willen winkelen. In Spanje is 11 ton hash onderschept... en in België is ophef ontstaan over de kersttoespraak van koning Albert... die sprak over de gevaren van het populisme. Dit is Radio 1, het geluid van 2012. Het Radio 1 Jaaroverzicht. De belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van het afgelopen jaar. Henk en Ingrid, Geert Wilders weet niet eens wie dat zijn. Sorry, het is een emotioneel moment voor mij. Tijdens de renovatie is gebleken dat er nog meer asbest zat, wat wij niet wisten. Complete chaos in het peloton. Het is gewoon zwaar gewond. Hij zegt zwaar gewond. De Amerikaanse astronaut Neil Armstrong is overleden. Chaos en paniek in de bioscoop. All I hear is. Gunshot, a gunshot. Dit is tot zes uur. Het geluid van 2012. Wij kiezen voor stevige maatregelen, niet voor simpele oplossingen... niet voor zachte heelmeesters, niet voor pappen en nathouden. Wij kiezen ervoor om uit de Europese Unie, uit de eurozone te stappen. Dat is niet eenvoudig, maar het moet wel. Dat heeft PVV-leider Wilders gezegd... bij de presentatie van het verkiezingsprogramma van zijn partij. Het wordt wat ons betreft op 12 september een groot referendum over... Alles wat met de Europese Unie te maken heeft... Toch wil hij er geen breekpunt van maken bij de formatie. Het programma van de PVV heet Hun Brussel, ons Nederland. De Brusselse dictaten op het gebied. Wat is het grote probleem van Europa? Hij ziet Europa als, als één groot gevaar. Hij is bang dat wij opgeslokt worden. Wat een wezen natuurlijk ook in bepaalde opzichten zo is. We zijn enorm getrouwd met Europa. Wij kunnen niet zonder Europa. Maar hij is bang dat wij op een gegeven moment het neefje worden, wat een beetje achtergesteld wordt, die alleen maar mag betalen voor andere landen. En daarom kiezen we de komende jaren zeker in 2030. Heeft u het programma voor... kunnen lezen? We hebben het programma een beetje kunnen lezen, want wij zijn er. In ons programma... Ik kom daar vandaag op terug. Ik heb een verklaring voor... dadelijk. En, dat spannend. Voorspannend. Of u het of niet eens met wat u heeft gelezen. U gaat gewoon luisteren. We het allemaal ja, een klein beetje gedoe. Netjes opgesloten. Er zitten hier twee fractieleden van u in de zaal. Die gaan zometeen een verklaring afleggen. En die gaan zeggen dat zij uit de PVV stappen. Wat is er aan de hand? Uh, ik weet van niets. Dus uh, uh, daar overvalt hij me mee. Nou, De heer Korthoven zegt hier zojuist tegen mij: blijft u vooral hangen. Het wordt een spektakel. Oké, okay, nou ja, dat hoor ik nu voor het eerst. Dus uh, ik kan er niets aan doen. Het spijt me. Martin, krijg je dat binnen? Dames en heren. Wij hebben geen ervaring met dit soort uh, intermezzo's. Ik weet ook niet of het is toegestaan dat wij hier deze persconferentie houden. Omdat we niet hebben aangevraagd. En we dus niet weten. Het belangrijkste nieuws is dat uh, Marcel Hernandez en ik zelf... ...per uh, ongeveer tien minuten geleden uit de fractie van de Partij voor de Vrijheid zijn gestapt. De redenen daarvoor zijn complex. We hebben daar een uitgebreide... Uitleg bij, 20 minuten zal hij aan spreken en ik zal ook 20 minuten... Martin, doen. ik wil die uh, eerste verklaring van Kortenhoeven, wil ik hebben. En daarna een stukje Wilders. Zit Marcel Bril naast jou om dat te knippen? Nee, dit lijkt me wel duidelijk. Dit is nieuws. Oké, okay, doe maar. Let's go. daar. Volgens mij is het wel gezellig daar. We gaan nog even naar Den Haag, naar uh, Michiel Breedveld. Uh, Michiel, jij was of bent bij de persconferentie van de PVV over het nieuwe verkiezingsprogramma. Je meldde net al dat er sprake was van een paar Kamerleden die met een verklaring zouden komen. Wat is er aan de hand? Nou, dat waren inderdaad de Kamerleden Marshall Hernandez en Wim Kortenhoeven. Twee uh, nou ja, Kamerleden die we de afgelopen jaren wel hebben leren kennen als uh, stevige jongens met harde uitspraken. Uh, je zou verwachten geheel in lijn met de PVV, maar wat schetst onze verbazing? Deze twee maken zojuist te kennen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 vrijheid van meningsuiting alleen uitsluitend voor Geert Wilders en de leden van het politiebureau. Daar hangt vanaf mijn eerste echte werkdag in het parlement een schitterende oude schoolplaat van de muur. Sorry, het is een emotioneel moment voor mij. Ja, en dat is de schoolplaat met Michiel de Ruiter erop. Dat was Wim Kortenhoeven. Ja, Michiel de Ruiter als herinnering aan het trotse verleden van Nederland. Een verleden wat de PVV, althans wat deze Kamerleden... met hun activiteiten binnen de PVV nieuw leven wilden inblazen. Maar zijn nu gedesillusioneerd dus de rug toequeren. Dit moet een enorme klap zijn. Ja, het begon met een uh, fantastisch moment, namelijk de presentatie van ons uh, verkiezingsprogramma. De PVV heeft een verkiezingsprogramma gelanceerd waarin een tal van krankzinnige dingen staan. Maar waarin ook gevaarlijke dingen staan. En toen uh, werd het in één keer een wat minder mooie dag. Dit programma is een gevaar voor Nederland. Het is ook een gevaar voor de Joodse gemeenschap in Nederland. Frustratie, teleurstelling, bitterheid, rancune. Heeft u dat ook zo gezien? Nou, ik zag wel rancune, ja, absoluut. En ik weet natuurlijk niet wat de redenen zijn. Ik denk dat een goed politicus, dat ook voor een goed politicus... het glas altijd half vol is. Maar als dat glas in één keer volgestort wordt... en vervolgens komt er nog eens even een emmer in... dat je zo vertrapt wordt, het, het houdt een keer op. Komende vrijdag, dan vertellen wij als kandidatencommissie... en alle Kamerleden of ze terugkomen op de lijst of niet. En zo ja, op welke plek. En, eh, nou ja, misschien dat men daarop heeft geanticipeerd. De vermoeden heeft gehad wellicht dat men of laag op de lijst zou komen of niet op de lijst zou komen. Uh, en daarom de vlucht naar voren heeft gekozen. Dat betreurt natuurlijk zeer, zeker ook het moment tijdens de persconferentie. zeg. Ik bedoel, uh, veel gekker kan dat toch niet worden. Ze hebben me vandaag uh, een heel messend palet in mijn rug uh, gestoken. En ik was van plan om dat niet uh, terug te gaan doen. Geert Wilders zegt over uw verhaal, uw bijderverhaal... Uh, het is de vlucht naar voren van twee mensen die hun plek op de kieslijst niet zeker zijn. Hoe kan het, uh, Wim Kortenhoeven dat het zo gaat? Dat is echt kwarts. Dit is uh, uh, de manier waarop uh, Geert Wilders met name opereert. Hij stelt mensen voortdurend voor uh, vet accomplice. Dat heeft hij met de fractie ook altijd gedaan. Wij zijn daar een tijd uh, uh, uh, in meegesleept. Uitspraken die werden gedaan, de meest ridicule dingen die werden geroepen. Ik kan daar hartstikke boos om worden, want het is ook onze reputatie... die hij daarmee voor de grabbel gooit. U heeft het in de persconferentie gehad over gewetensnood. Gaat het zo diep? Ja, dat gaat zeer diep, maar dat geldt voor ons beiden. Mij werd opgedragen door de fractie om te verdedigen... dat Nederlandse F-16's geen vuursteun zouden mogen geven... aan bondgenoten die onder vuur lagen. Dat is geweteloos. Ik heb het gedaan, ik heb er hartstikke van last van gehad. Heel veel slapeloze nachten en ik heb mezelf verweten... dat ik toen eigenlijk had moeten zeggen... jullie bekijken het maar met je rotzooi, dat ga ik niet verkopen. Marshal Hernandez, was het de moeite waard... Ja, dat is zeker de moeite waard. Ik, ik, uh, ik voel me uh, bevrijd. Uh, ik kan mezelf recht in de spiegel blijven aankijken. En dat is voor mij het belangrijkste. Dat ik ook later tegen mijn kinderen, als die opgroeien, kan zeggen... dat ik niet de verkeerde weg ben ingeslagen door door te gaan... uit uh, financieel gewin of uh, baantjesjacht of wat dan ook. Nee, ik, ik ben altijd een strijder geweest die voor de goede zaak heeft willen strijden. Uh, maar dit is niet meer de goede zaak. Ik, ik kan me hier niet meer, in, uh, hier, hier niet meer mee vereenzelvigen... En dan kies ik echt voor mezelf. Ja. Bedankt. 8 uur lang. De belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van het afgelopen jaar. Het geluid van 2012. gewoon even buiten wandelen en we kunnen opeens ons huis niet binnen. Mijn kind zit op de Amerikalaan en ik mag haar niet halen. Ik zit nu al te snot, rent, hoesten en ja, je, je weet niet wat je hebt. Nou, ik woon hier. Dus ik ga ze even horen of ik nog naar huis mag vanavond of niet. En wij mogen er dus niet in om onze hond op te halen, maar ik zie mensen gewoon buiten lopen. De baby was ook ongerust. Uh, ja, ze huilt de hele dag en we kunnen die ramen niet openstaan en deuren ook niet openstaan. Ze is, ze is pas 46 dagen oud. Bent u ongerust? Ja, natuurlijk. Ik zag mannen in van die pakken rondlopen en ja, die mensen die hadden die, die gasmaskers op. Ik ben net genezen van kanker en dan, nu gaat het door mijn hoofd van goh, ik heb er dus ook al die maanden in gelopen. En ze hadden eigenlijk ook van die ventilaties, maar ze hadden hun Ritsen niet dicht en die gasmaskers stonden niet aan. De hele week heb ik hier buiten gelopen. Dus ik ben, als er iets mis is, ben ik al lang besmet. Bij werkzaamheden aan twee woningen in de Utrechtse wijk Kanalen eiland is asbest vrijgekomen. Mogelijk zijn 48 andere woningen besmet. Er zijn metingen op losgelaten. Ook nog gisteren en uit die metingen die we die vanochtend bekend zijn geworden, die uitslagen, daaruit bleek dat er een te hoge concentratie werd aangetroffen. Vanwege die hoge concentratie is besloten de flat aan de Stanleylaan te ontruimen. Automobilisten mogen de straat niet in en bewoners van andere flats aan de Stanleylaan hebben het advies gekregen binnen te blijven. Tientallen huizen worden ontruimd. De ME wordt daarbij ingezet. 48 woningen zijn alle niet besmet met asbest. Niemand mag meer dat gebied in. Mensen die daar nog wel zijn moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. Maar daar houdt lang niet iedereen zich aan. Kinderen spelen buiten en mensen laten bijvoorbeeld hun hond uit... Hoe heeft dit nou kunnen gebeuren? Nou, er worden grootschalige renovatiewerkzaamheden uitgevoerd in Kanaleiland door onder andere de corporatie Mitros, die de opdrachtgever is. En bij die werkzaamheden is gebleken dat er asbest vrij is gekomen. En dat is ook de aanleiding geweest voor Mitros om te handelen zoals ze nu hebben gedaan. Maar wat ik weet, als de asbest verwijderd moet worden, moeten mensen sowieso pakken aan en moet het afgesloten worden. Ja, dat is technische informatie waar ik nu nog niet over beschik. Maar nogmaals, er zijn metingen gedaan. Dus ik ga er ook vanuit dat dat soort informatie inmiddels bij de deskundigen op de bureau ligt. Dank je informatie. Je wou je kinderen ophalen bij je moeder, begrijp ik. Uh, nou, mijn kinderen bij mijn moeder brengen. Die past op. Ja, Dat mag dus we... niet? Nee, ja. nee. want uh, Degene die daar uh, verblijven, kun, ja, die kunnen wel uit, maar dan weer niet in. En wij kunnen er niet in. Wat nu? Ja, geen idee. Vrijnemen, denk ik, of zo. Daar staat u dan en u mag niet naar huis. Dat klopt, ja. En vooral met een kleine kind is het helemaal niet... Uh...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 Een flat met 48 woningen aan de Stanleylaan in Kanalen Eiland is ontruimd. Het kankerverwekkende asbest kwam maandag vrij... bij de renovatie van twee flatwoningen. Zo'n 150 mensen moesten hun huis uit. Gisteravond laat kon een deel van hen weer terug. Veel bewoners zijn boos over de late en gebrekkige informatie. Ik heb u even in spanning gehouden... omdat ik eigenlijk exact de huisnummers zou willen hebben. en Die krijg ik me niet door. Maar ik heb wel een kaartje waarop ik het kan laten zien... U snapt natuurlijk dat dat in ieder geval het gebied zal zijn... rondom de Stanleylaan in de flat waar ook asbest is gevonden. Dat blijft afgesloten gebied in een blok daaromheen. Voor een aantal straten geldt een noodverordening. De bewoners van die straten moesten de nacht in een hotel doorbrengen. De evacuaties zorgde gisteravond voor behoorlijk wat onrust. Er nou, waren dus uit de flats waar het niet gevonden is. Ze hebben een cirkel afgesloten zeg maar, met een aantal uh, straten... En wij zitten daar dus tussen. En mensen die dus in die wijk zitten, die mogen de wijk niet uit. Die moeten binnenblijven, zei de agent. De geëvacueerde bewoners van de Utrechtse wijk kanalen Eiland... mogen nog niet naar huis. Ze moeten nog zeker een nacht ergens anders slapen. Tijdens de renovatie is gebleken dat er nog meer asbest zat... wat wij niet wisten. Ik kan mijn huis uit. Ik sta hier nu ook. Maar als ik dat doe, kan ik er niet meer in. Geëvacueerde bewoners vinden dat ze slecht op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen. Uitslag van de metingen zit ik op te wachten. Hoe erg is het? Kan ik weg of niet? Ik krijg niets te horen van de gemeente. Nou word je overrumpeld met informatie hoe asbest in elkaar zit. Dat hoef ik niet te weten. Ik wil weten hoe het wegkomt. Hoe het in elkaar zit, dat boeit me niet. Daar kijk ik wel op internet. Je bent echt een beetje boos, hè? Ik ben woest. Boos is zag je Vanochtend hebben wij eh, begrepen uit de schriftelijke rapportage dat er een twintigtal metingen zijn gedaan. En van die twintig metingen zijn op drie plekken asbest aangetroffen. Wij hebben gemeend dat op basis van deze informatie het eh, advies zal zijn om de kortiekwoningen aan de Laan. en de Marco Laan eh, op dringend verzoek toch vrijwillig te verlaten. Om toch de blootstelling aan mogelijke asbest zoveel mogelijk te beperken. De bewoners van de Marco polo in Utrecht, die mogen naar huis. Anderhalve week moesten ze op stel en sprong weg, net als tientallen andere bewoners van de wijk Eiland. In de omgeving hebben ze niks aangetroffen, op straat of in de speeltuinen, en in de tuinen zelf. Mm -hmm. Hebben ze ook grondmonsters genomen, daar is niks aangetroffen, dus daar hoef ze het ook niet verwijderd te worden. Ja. Toen heeft ieder echt zijn eigen mening gegeven, van als de burgemeester zegt, bewoners, het is veilig, toen hebben we besloten om met z'n allen echt terug te gaan. De maatregelen in de Utrechtse wijk Kanaleneiland na de vondst van asbest deze zomer waren buiten proportie, staat in een rapport van een onderzoekscommissie. In juli werd een deel van Kanaleneiland ontruimd en afgesloten. Meer dan 300 mensen moesten hun huis uit. De commissievoorzitter. De crisisorganisatie heeft onvoldoende gefunctioneerd en de maatregelen die zijn getroffen zijn onnodig belastend voor de bewoners geweest. Daarom heb ik ook gezegd tegen die mensen, het is zeer ingrijpend voor u allemaal geweest. Wij bieden u excuses aan voor het feit dat het zo stevig is ingegrepen in uw persoonlijke leven. Ik ben uh, verrast door... de. Uh...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 ...naar het Radio 1 Jaaroverzicht. Het geluid van 2012. In Luik, op het Place Saint Lambert, daar worden ze gepresenteerd. Professional-schreeuwer Daniel Manjas, de vaste touromroeper ...haalt in totaal 192 man op het podium. 18 daarvan zijn Nederlander. Vandaag de proloog. Wie twijfelt nog aan de winst van deze man, Cancellara. Fabian Cancellara stak er voor de zoveelste keer in zijn carrière bovenuit. De man die al vier keer eerder in zijn carrière een proloog won. Hij is wel de beste van allemaal en zo zal het blijven ook. Die voor de 22 e keer de gele trui kan gaan dragen in de Tour. Fabian Cancellara, het is first eerste after your je injury. Hoe belangrijk is dat? Een tijd 7, 13, 46. Deze victory gaat naar mijn vrouw, denk ik. 7 seconden sneller dan de snelste man tot nu toe. En de kleine that die komt met de pregnancy, denk ik. Ja, ik was 3, denk ik. Hoe dan ook, Cancellara wint hier de prologe. Ze gaat echt gaan sprinten, Open Het is Cancellara die de sprint aangaat voor Zaken. Daar komt. Sagan. Sagan, Sagan, Sagan. Sagan door het midden, maar Boas von Hagen die haakt aan. Sagan komt er overheen. Peter Sagan gaat hier de etappe winnen. Sagan, Sagan, Sagan. Peter Sagan gaat op weg naar zijn tweede overwinning in deze Tour de France. Sagan, wat een overtuiging zeg. Wat een overtuiging. Nu gaat het dan, omhoog. Een kruistekentje, een mooie gebaar. De Chicken Dance. Aïe, oh, aïe. Daar ligt Westra, links. Hunter opnieuw erbij betrokken. Oh, uh, Hogeland wil een ander achterwiel. Het is complete chaos in het peloton. Ontstellend, wat een berg. En dan is ook Pools erbij betrokken. Uh, ja Michel, het, het geluid van uh, gillende sirenes, waar Pools net in de ambulance is gedragen en, en uh, afgevoerd wordt naar het ziekenhuis. En een simpel ritje dat je denkt en dan legt 40 veertig man op de grond en je ziet er eigenlijk weinig leggen. Ja, daar legt een ene Wout in de sloot. En de telefoon Daan Luijks. Goedenavond, Daan. Hoe is het met Wout? Ja, jammer genoeg uh, niet goed. En hij lag al in de ziekenwagen en, uh, ja, de deuren waren al dicht. De dokter wou niet meer dat hij eruit ging, maar hij wou er toch uit. En, ja, tegen beter weten in, hebben we het hebben nog 10 kilometer geprobeerd. Maar het ging gewoon echt weer niet. En, uh, ja, hij houdt het op en uh, er is stil in de auto. En, ja, dan zegt hij dat je prijs weer niet haalt en dat uh, is wel moeilijk. Hij ja. is gewoon zwaar gewond. Hij is echt zwaar gewond en hij ligt nog steeds op de intensive care. Hij heeft niet eens veel schaafwonden, maar echt, euh, ja, zijn ribben. Het is helemaal pimpelpaas. Dus, uh. Naast dat hij uh, drie gebroken ribben heeft, is uh, uh, geconstateerd dat zijn uh, meer uh, gebarsten is. Maar dit, is, dit klinkt heel erg ernstig. Ja, dat is het ook. En, uh, uh, we maken onszelf uh, ontzettend veel zorgen om Wout. En dat zit toch wel door het team heen. Uh, uh, ja, dit, dit, dit is niet zomaar iets, dit is ontzettend serieus en het is heel gevaarlijk. Ben je het moeilijk? En daar rijdt ook Rabo, daar staan Raborenders. Ja, oh, dit zijn twee heel dure brokstukken voor de Rabobankploeg. Als gevolg van die massale val. Ik weet niet wat, was het 25 kilometer voor het einde zo uh, naar beneden. Het ging best hard. Voor mij valt één uh, valt en uh, ja, de rest is het slagveld. Hè? TV denk ik wel gezien. En welke Raborender is dat? Is dat Geesink die daar staat? Alle kant een beetje open, maar uh, achter is gewoon af. Uh, balen natuurlijk. Ik zie ze aankomen daar. Kruiswerk met Geesink in het wiel. En nu heeft Geesink ook de andere schouder uh, kapot. Zal die ooit nog een goede band met de ronde van Frankrijk krijgen. Robert Geesink? je begint het je af te vragen. Oh, wat is dit jammer voor Robert Geesink. Nou ja, ik kan het adres op het moment ook niet, uh, niet veel nuttig over zeggen. Maar wat een ongelofelijke klappen! Hebben die mannen hier opgelopen. Wiggins gaat sowieso de grote winnaar worden van deze toeretappe. Of er moet nog iets geks gebeuren in die laatste kilometer en we weten het. De laatste kilometer met Froome en Wiggins. Christopher Froome die rijdt gewoon weg bij KDL Evans. Froome. Wint de etappe. En ergens, die staan op. Eerste rit omhoog. Are you here to help Bradley Wiggins to win the tour? Or to win the tour yourself? No, I'm here to help Bradley. Wat een mooie overwinning van Christopher Froome. Evans tweede, Bradley Wiggins derde. What about his yellow jersey? Dat betekent wel dat Wiggins gewoon de gele trui overneemt. Just, you know, for what, whatever happens rest of this race, you know, this day alone now to take yellow in the tour is uh, it's a, massive, you know, it's a massive thing. En dan is natuurlijk de grote vraag, wat is er medisch allemaal gebeurd? Hoe zien die lichamen eruit? Tendam kijkt om en roept Geesink, kom Robert rijd door, sluit aan. Hebben ze schade opgelopen hier of hebben ze geen schade opgelopen en dan lichamelijk? Je bent inmiddels een half uur binnen, je hebt nagedacht. Eén ding in ieder geval van vorig jaar geleerd hebben, en dat, is dat het niet, uh, niet verstandig is om, uh, om, uh, om uh, door te harken op een, uh, voor een 60e uh, plek. En uh, ver onder mijn eigen niveau hier, uh, hier rond te rijden. Ja, we wisten allemaal dat, uh, dat de mannen niet goed waren, maar opgeven, ik vind vind ja. dat een slechte zaak. Ik behaal uh, uiteraard ontzettend van, maar uh, ik denk dat samen uh, de samenspraak met de ploegleiding de verstandigste keuze is om, uh, om er een punt achter te zetten achter deze tour. En, uh, nee, dit is, uh, het zou niet verstandig zijn, uh, ook uh, gezondheidstechnisch denk ik, om nou door te blijven, uh, blijven harken het is Froome met Wiggins. Froome, de beste klimmer. Wiggins, de beste in het algemeen klassement. Zo is het nu eenmaal. En als die Froome die Wiggins niet bij zich had gehad, dan had hij waarschijnlijk in één streep kunnen doorrijden naar Alejandro Valverde. That's the way team, teams work. Bradley Wiggins moet zo hoor. Froome is beter. Maar Froome krijgt nu weer te horen via zijn oortje dat hij moet wachten. We hebben, uh, hebben het er maar uh, mee uh, te doen. Maar tegelijkertijd zegt: Christopher Froome, de aanstaande toerwinnaar gewoon voor Joker hier in deze klim. You almost humiliated him on this Last climb. Want iedere keer rijdt hij weer een beetje bij hem weg, dan laat hij demonstratief het linkerhandje los van het stuur. Kijkt hij om, maakt hij een gebaar van, waar blijf je nou man? Yeah. Did you do that on purpose? Nee, hij is veel stronger in time trial, dus so, uh, hij is our leader. Dat is toch belachelijk dan eigenlijk. Vierde hè? Ja, vind ik wel. Ik zat vanmiddag dus gaan kijken, werd gewoon boos. Je ziet gewoon Froome gefrustreerd omkijken van man, mag ik nou even doorrijden? Mag ik die Alejandro verder terugpakken, want dan kan ik hier een etappe winnen. Voor de sport is het heel jammer dat het gebeurt, maar dat is wielrennen en dat is uh, wielrennen van, van het hoogste niveau. Afspraken zijn er om na te komen. And... Chris, wie is de beste rider in deze Tour? Brad. Het was een magische week. Het was een magische week voor het Britse duurrennen. Your whole life, it sounds cheesy, but all your whole life to get to this point is kind of a defining moment in your life, really. En dat is hier van bewust. 2012 in geluid op de radio. Dit is het Radio 1 jaaroverzicht.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 What said to the show? Oh. Oh. Oh. There's an old voice in my head that's.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 Take to show. <laughs> Don't listen to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 This will Het Radio 1 jaaroverzicht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 Hij zei toen dat het een kleine stap voor de mens was, maar een gigantische stap voor de mensheid. We down, Eagle. Tranquility, hier. The eagle has landed. Of course, the first statement we made was: uh, the eagle has landed. Tranquility Base here, the eagle has landed. And that, that was the signature line voor achieving the presidential goal. En als je dan bedenkt hoe ze dat gedaan hebben met zo'n beperkte technologie. Met computers die minder kracht hadden dan de eerste, de beste rekenmachine. Ik dacht dat we een 90% kans hadden om vreedzaam terug naar de Earth op dat vliegtuig, maar alleen een 50-50 chance of een succesvolle successful landing on the first, first attempt. Ruimtevaartdeskundige Piet Smolders keek als jonge man gefascineerd naar de uitzending. Ja, dat was toch een gedenkwaardige nacht voor, met de eerste die landing op de 20ste... en op de 21ste, die eerste stap van Nieuw op de maan. Ja, dat is, dat is iets wat je nooit vergeet. Ook collega Wubbo Okkels, de eerste Nederlander in de ruimte... herinnert zich Armstrong als een man die de publiciteit liever schuwde. Ik, ik heb hem een paar keer gezien en gesproken en ja... Heel terughoudend, uh, had er eigenlijk niks met de media. Heel integer, heel ook wetenschappelijk, heel cool. En hield er eigenlijk alleen maar van feiten en hield niet van allerlei flauwe krullen, praatjes en zo. Een jaar na zijn maandwandeling verliet Armstrong de NASA en werd hij hoogleraar lucht- en ruimtevaarttechniek aan de Universiteit van Cincinnati. De laatste tijd had hij hartproblemen. Eerder deze maand onderging hij een bypassoperatie. Daarna traden complicaties op waaraan Armstrong uiteindelijk is overleden. Neil Armstrong was 82 jaar. Het uh, is anders, maar het is heel prettig hier.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 14, there is at least one person that's been shot, but they're saying there's hundreds of people just running around. Hold the air, make an entry at nine. We need rescue inside the auditorium, multiple victims. Copy. In Aurora, bij de Amerikaanse stad Denver... zouden tien doden zijn gevallen bij een schietpartij in de bioscoop. Dat zeggen lokale media. De berichten zijn nog niet bevestigd door de politie. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. schietpartij was tijdens een voorstelling van de nieuwe Batman-film... The Dark Knight Rises. Chaos en paniek in de bioscoop. De film was nog maar net begonnen toen er iemand binnenkwam. A man kicked through the door and he was in a, a she said a riot helmet. Um she said he was had a bulletproof vest on. Uh you know, she said that he was completely covered in all black with goggles. then he threw a tear gas over the crowd and then he started firing shots uh into the crowd. Hij goide dus traam en begon te schieten. Een 15-jarige jongen vertelt hoe hij en zijn vrienden toen ze de man zagen binnenkomen, eerst dachten dat het bij de voorstelling hoorde, tot de man begint te schieten en een paniek uitbreekt. We were thinking at that point it's part of the show, and you know, but then we realized he starts shooting out some rounds, and that's when we realized it was serious. There was a lot of screaming, and um, it was it was shocking. Mensen verstoppen zich tussen de stoelen of vluchten naar buiten daar is het chaos met overal verwonden. Uh, uh... Toen eenmaal duidelijk was dat het mis was, vluchtte iedereen de zaal uit. They got up and they started to run through the emergency exit. Um, she said that when she Slowly making his way up the stairs. And just firing. People. Just picking random people. Een getuige vertelt hoe een man op handen en voeten naar buiten kroop. Een meisje spuchtte bloed. En sommigen zaten kogels in de rug. Of armen. Er was een vrouw spitting up blood. Er waren bulletholes in sommige mensen's backs, andere mensen's arms. Ik begon te shooten. En alles wat ik hoor is gunshot after gunshot. En gewoon. ...women en kinderen schreeuwen en alles wat je kunt zien is de like mask, gewoon de gasmask. En het was waarschijnlijk een van de scharste foto's die ik heb in mijn leven Op een persconferentie later die dag vertelt de politiechef dat agenten binnen anderhalve minuut na de eerste 112-meldingen ter plekke waren. Deze kopen gaan veel door. Zoals ik je deze morgen vertelde, hebben mensen uit dat theater in de politiechef. Ik heb mensen die uit dat theater gaan, ze waren heel mooi. I, I, I've, heard some compelling stories. I've got a child victim. I need rescue at the backdoor Theater 9 Op de parkeerplaats aan de achterkant van het bioscoopcomplex werd de dader opgepakt. Yes, we rifles, okay, Hij verzette zich niet toen hij gearresteerd werd. Het ging om de 24-jarige James Holmes. De man had vier schietwapens bij zich. 71 mensen heeft hij daarmee geraakt. 10 overleden ter plekke twee op weg naar het ziekenhuis. Van de 59 gewonden zijn er vele slecht aan toe. There are many critical patients and I'm not in a position to give you update 59 die De politie gaat ervan uit dat de man alleen heeft gehandeld. We are not looking for any other suspects. We are confident that he acted alone. However, we will do a thorough investigation to be absolutely sure that that is the case, but at this time we are confident that he acted alone. Na het bloedblad in een bioscoop in Colorado... liggen nog 30 gewonden in het ziekenhuis. 11 van hen zijn er slecht aan toe. Bij de schietpartij tijdens de nieuwe Batman-film vielen 12 doden. Over het motief van de verdachte is nog niets bekend. Het doorzoeken van het appartement van de verdachte gaat uiterst moeizaam. Het blijkt vol booby traps te zitten. Onderzocht wordt nu hoe die explosieven kunnen worden ontmanteld, zegt de politie. We kunnen hier voor zijn, we kunnen hier voor dagen... om te hoe we in there. We zijn heel geïnteresseerd om in te gaan, maar de foto's zijn heel en het lijkt heel in van hoe het is But, uh, the in President Obama heeft geschokt en verdrietig gereageerd op de schietpartij bij Denver. In een toespraak zei hij dat de aandacht moet gaan naar de slachtoffers en de overlevenden in plaats van naar de schutter James Holmes. De dader gaat de volle kracht van het Amerikaanse rechtssysteem voelen, zei Obama. Daarna zullen de herinneringen aan de goede mensen overblijven. In Colorado heeft de politie een explosief gecontroleerd tot ontploffing gebracht... in het appartement van James Holmes, de man die gisteren in de bioscoop twaalf mensen doodschoot. Een robot van de politie bracht een lading springstof aan bij een van de explosieven in de woning. Die springstof werd daarna van een afstand tot een plof in gebracht. Op internet wordt de identiteit van een van de dodelijke slachtoffers bekend. Het gaat om een 24-jarige vrouw die een maand geleden betrokken was bij een schietincident in een winkelcentrum in de Canadese stad Toronto. Dat Jessica Redfield heet, ze was een stagiaire hier bij een lokaal. Ze beschreef toen in een blog hoe een raar voorgevoel haar naar de uitgang dreef. Een paar minuten voor er geschoten werd. Later schreef ze... Ik heb zaterdag gezien hoe kwetsbaar het leven is. Ik zag de angst op het gezicht van omstanders. Ik zag de slachtoffers van een zinloze misdaad. Ik zag levens voorgoed veranderen. Ik werd eraan herinnerd dat niemand van ons weet... wanneer en waar ons leven op aarde eindigt. Wanneer en waar we onze laatste adem uitblazen. Jessica Redfields leven eindigde op 20 juli in een bioscoopzaal... in de buurt van Denver, terwijl de film Batman op het witte doek speelde. Ever beating heart, we are one, one, one, one, one. Never be apart, never be apart. Oh, oh, oh, oh, oh. oh, oh, oh. never be apart. Give me love, and I love.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 Want hier vindt u alle informatie rondom uw AOW. Dan hoeft u ook dit jaar niets te missen. SVB voor het leven. Het omstreden portret van Beatrix. Een jubilerend carré. Paul van Vliet terug in Den Haag. En maar liefst drie dode dichters. Van Tineke Schouten tot Gangnamstaal. Het Kunsthof TV Cultureel Jaaroverzicht. Vanavond om tien over tien op Nederland 2. Benieuwd naar uw netto AOW-bedrag voor januari? Log in op mijnsvb.nl. Dit is Radio 1.